11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dode lichaam van de vermiste 17-jarige Orlando is gevonden. De hulpdiensten hebben hem met de hulp van duikers... en een sonarboot aangetroffen in de Haagse wijk Ypenburg... waar hij voor het laatst was gezien. De politie houdt rekening met een misdrijf. Orlando was een week vermist. Op de avond van zijn verdreining had hij via internet afgesproken met twee mannen. Dat deed hij wel vaker, maar dat hij daarna wegbleef... en niets meer van zich liet horen... was volgens mensen die hem goed kenden niets voor hem.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 Een 48-jarige fruithandelaar uit Apeldoorn moet vier jaar de cel in... onder meer omdat hij bijna 5 miljoen euro heeft witgewassen. Het geld zou afkomstig zijn van co cocaïnehandel. De man liep een paar jaar geleden tegen de lamp... omdat hij in een bedrijfshal bijna 190 kilo cocaïne had verstopt... in een container met ananassen. Of het geld uit de cocaïnehandel afkomstig was, is niet bewezen. Maar de rechter is ervan overtuigd dat het crimineel geld is. De man baste het geld via zijn bedrijf wit met onder meer valse facturen. Op Spitsbergen is het al meer dan 80 maanden op rij warmer dan gemiddeld. De temperatuur is er op dit moment 15 tot 20 graden hoger dan normaal... zegt een onderzoekster die er nu zit. Normaal zou het er nu 10 of 20 graden vriezen. Vandaag is het plus 4 en regenachtig. Het Noordpoolgebied warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld. En dat komt volgens de onderzoeker doordat de oceanen opwarmen. Dat water komt door de golfstroom naar de Noordpool.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 Ik denk niet dat er iemand is die meer heeft betekend voor de vrouwenemancipatie in Nederland dan Miss Bouwman. Gewoon door als vrouw heel erg goed te zijn in wat ze deed en daarmee bij iedereen in de huiskamer te komen. En dat ook nog in de mannenwereld. Mevrouw Bouwman, namens alle lieve mensen, bedankt. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op Maandag. Ja, u weet het inmiddels: Miss Bouwman, grondlegger van de televisieactie, van de talkshow, van de grote televisiespelshow. en vooral heel erg, Miss Bouwman, is vandaag op 88-jarige leeftijd overleden. We spreken zometeen over haar persoon, met vriend Maarten van Rossum. en over haar betekenis voor de televisie met voormalig NRC-recensent Hans Beerkamp. Brussel bij Nacht werpt het licht op een nu nog onbekende Italiaan waar we meer van gaan horen. En waarom zit 97 van de Nederlandse topschaatsers... meteen na de Olympische Spelen weer in de WW? Althans, volgens Sven Kramer. Dat allemaal en een bericht uit het echte Siberië... na de overzichten van vandaag. Maandag 26 februari. Verdrietig nieuws, um, zojuist uh, hebben wij uh, te horen gekregen... dat Mies Bouwman vanmiddag om half twee is overleden. Een uurtje geleden ongeveer werd ik gebeld door Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. En die zei, zou jij, Matthijs, namens de familie willen zeggen... in de wereld draait door dat Mies Bouwman vanochtend is overleden? De koningin van de tv, dat was haar eretitel. Bekende en onbekende Nederlanders haar als mens en als tv-corrifee. Altijd een, een, een stralend, positief. Het is decennia lang maar één mies in Nederland geweest, dat was mies bouwen. Ah, het is een ik denk vooral met de uh, het door. Met die lopende band, vond ik wel altijd heel leuk. Niks geleerd, gewoon, spontaan, uit het hoofd, mooi. En zo zullen we haar blijven herinneren. Dag, dag allemaal, thuis in de zaal, overal waar u maar bent. Duikers van de politie hebben in het water... bij de straat Butkerwater in de Haagse wijk Ippenburg... het lichaam van de vermiste Orlando Boldewijn gevonden. Hij was in Den Haag omdat hij een afspraak had met een man. En die man hebben we uiteraard gesproken. En hij stelt dat hij Orlando daar om acht uur s'avonds... aan het Butkerwater bij een tramhald heeft afgezet. Hoe de 17-jarige jongeman om het leven is gekomen... is op dit moment onbekend. In het Brabantse Eersel werd vanmorgen op klaarlichte dag een baby ontvoerd. Het kind werd uit de maxicozie getrokken en meegenomen door een man en een vrouw... waarvan wij denken dat het de natuurlijke ouders zijn van dit kind. De baby was ondergebracht bij een pleeggezin... omdat het kind op jonge leeftijd al was mishandeld. En dat is de reden dat de politie zeer bezorgd was. Er zijn natuurlijk redenen waarom een kind van die jonge leeftijd... uit huis is geplaatst en weggehaald bij de ouders. En daarom maken wij ons erg zorgen over haar gezondheid. De politie sloeg groot alarm en met succes. Dankzij Emmerlucht en een tip van een oplettende burger. werden zij in een vakantiepark in Duitsland. net over de grens, met de hulp van onze Duitse collega's, aangehouden. En de baby maakt het goed. De Nederlandse atleten zijn terug uit Pyeongchang. Bij aankomst werden de Olympiërs gehuldigd in. waar anders? Het Olympisch Stadion in Amsterdam. Sportfans, supporters. Hier staat Team 1. dat ze ook als Team NL uh, Nederland op een gelooflijke manier vertegenwoordigd hebben... in de internationale sportwereld. Ik, uh, als je met 20 medailles thuis uh, komt, dan kan je alleen maar zeggen dat ze het erg goed gedaan hebben. Ja, Irene, hoe is dat? De grootste Olympiër aller tijden zijn. Eh, uh, bijzonder. <laughs> uh, nou, ik heb inderdaad twee weken mogen genieten van uh, deze mooie medaille. En uh, inmiddels is het wel geland. Uh, Wat ik nu allemaal meemaak, gewoon dit hele seizoen al. Ik geniet er heel erg van. Ja, het is heel mooi. Ik had niet verwacht dat er uh, zoveel mensen op af zouden komen. Dat is, dat is wel uh, heel gaaf om te zien. Dat was nieuws vandaag op tv. Maar er was meer nieuws, want de fractievoorzitters van VVD, SP en GroenLinks... hebben het in een gezamenlijke verklaring opgenomen voor hun Kamerleden van Turkse Komaf. De vijf parlementariërs van Turkse Komaf kregen er in de Turkse pers van langs... vanwege hun stemgedrag over de kwestie van de Armeense genocide. Aan de telefoon heb ik één van die Kamerleden. Jem Lachin van de SP. Goedenavond, meneer Lachin. Goedenavond. Hoe belangrijk is dat voor u, die steunbetuiging van uw fractievoorzitters? Ja, ontzettend belangrijk. Het, het, het doet je natuurlijk goed dat, dat er een krachtig signaal uitgaat van, vanuit de drie fractieleiders. Waarin uh, wordt opgeroepen om, uh, om op te komen voor onze vrijheid van meningsuiting. En dat wij als uh, parlementariërs gewoon ons werk kunnen doen en kunnen zeggen wat we willen zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijk signaal is. Ja, want wat is er eigenlijk allemaal met, uh, met u gebeurd sinds uh, uh, ja, u op die Turkse website in eerste instantie verscheen en uh, voor landverraden werd uitgemaakt? Ja, via, vooral via de social media zijn er ontzettend veel uh, bedreigingen en scheldpartijen binnengekomen. Daar zit je natuurlijk als uh, Nederlandse parlementariërkamer niet op te wachten. Nee. Uh, we spreken ons uit over allerlei uh, internationale zaken binnen de Kamer. En dat uh, dan één onderwerp zo breed uitgemeten wordt vanuit het buitenland. Uh, en uiteindelijk ook in onze samenleving hiervoor zoveel, uh, zoveel gedoe zorgt. Ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Maar het zijn vooral bedreigingen. Hmm. En, uh, en scheldpartijen wat we over ons heen krijgen nu. Was u er niet een beetje op voorbereid? Ja, zeker wel. Uh, dit, dit, dit is een terugkerende kwestie. Uh, er zijn een aantal uh, onderwerpen die buitenland gerelateerd zijn... wat ook in Nederland vaak voor, uh, voor veel uh, voor opruiming zorgt. D dit is er één van. Hmm. Je bent erop voorbereid, maar het is toch elke keer weer even slikken en even schrikken. Ja. Ja. Dus in die zin, uh, ja, hoe sneller dit ophoudt, hoe beter. Ja. De hele zaak kwam aan het rollen nadat uh, uw, uw collega-parlementariër van Denk, meneer Kuzu... Uh, zei dat u als uh, parlementariër van Turkse komaf uh, maar een stelling moest nemen in, in deze kwestie. Wat, wat vinden u eigenlijk van zijn optreden tot nu toe? Ja, ik heb dat interview gezien, uh, wat hij geeft aan een, aan een, Tur aan een, aan een Turkse tv... Ja, wat je, wat je daar ziet is dat hij, uh, uh, hij Turkse-Nederlanders oproept... om richting de gemeenteraadsverkiezingen... Turks-Nederlandse kandidaat, gemeenteraadsleden... te vragen om kleur te bekennen en uh, te zeggen aan welke kant ze staan. Ja, dat zorgt natuurlijk voor meer polarisatie. Dat is een vorm van etnisch profileren. Mm. Uh, dat vind ik een hele kwalijke zaak. Dus in die zin vind ik dat dat gewoon niet moet kunnen... en dat we elkaars vrijheid van meningsuiting vooral moeten verdedigen... Ja. En elkaar niet op onze etniciteit of uitspraken in de kamer moeten. Ja, in een hoek moeten gaan drukken. Oké. Okay. Ik wens u sterkte met al die uh, nare mededelingen op de sociale media. Meneer Latsching, dank u wel. Ja, dankjewel. En de kans van morgen is gelezen door Juri Stubenitski. Ja, daarin natuurlijk veel over Mies Bouwman. De Volkskrant sprak haar vorig jaar en publiceert het interview van toen nog een keer. Mies praat over eenzaamheid, troost, haar carrière en de presentatoren van nu. De Telegraaf schrijft dat met Mies een groot deel... van de Hilversumse televisiegeschiedenis sterft. Trouw noemt haar de moeder van het volk. Ze was voor allerlei bevolkingsgroepen een icoon... en was daardoor een samenbindende factor. Een beeld dat in meerdere kanten wordt geschetst. We kunnen alleen vijf dagen per week post in de bus krijgen... als de postbedrijven mogen samenwerken, dat zegt PostNL in het FD... Nu komt het nog wel eens voor dat er bij één huis op dezelfde dag... drie postbezorgers met een brief aankomen. En dat is op de lange termijn te duur voor de bedrijven... en voor de consumenten, zegt PostNL. Eén bezorger zou al het werk moeten doen... en Politiek Den Haag mag het gaan regelen, zegt PostNL. Trouw schrijft over een GGZ-instelling... die behandelgegevens deelt met een omstreden databank. De Parnassia-groep vraagt er geen toestemming voor aan patiënten terwijl staatssecretaris Blokhuis dat wel wil. Hij wil er zeker van zijn dat de privacy niet wordt geschonden. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt... of het delen van behandelgegevens de privacy aantast. En zolang dat onderzoek loopt... wil de staatssecretaris dat GGZ-instellingen... toestemming vragen aan patiënten. De Parnassia-groep trekt zich daar dus niks van aan in het Nederlandse Dagblad, een mopperende theoloog. Hij vindt het maar niks dat de EO een donkere acteur heeft uitgekozen... om Judas te spelen in het tv-spectakel The Passion. De verradersfiguur is lang voorgesteld als donker. En daar kun je in deze tijd niet meer mee aankomen, zegt theoloog Erik Zengers. De EO is zich van geen kwaad bewust... en zegt acteurs puur op talent uit te zoeken. Zo ook Judas-acteur Jangu Macroy. Hij was trouwens eerst als Petrus gecast, maar wilde zelf liever Judas spelen, zegt de EO. De komende tijd wordt er misschien veel meer bekend over het meisje met de parel. Het schilderij van Vermeer, dat meldt de Volkskrant. Hoe zien de grondlagen en de onderste verflagen eruit? Hoe is het schilderij in de loop der eeuwen van kleur veranderd? En waar haalde Vermeer zijn pigmenten vandaan? Ja, dat wordt onderzocht met tien nieuwe onderzoeksmethodes, met infraroodcamera's, digitale microscopie en nog veel meer. Het publiek kan het sinds vandaag allemaal volgen... want het meisje met op parel blijft gewoon in het Mauritshuis... maar wel achter een glazen wandje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I had a conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. We'll sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there. Funny little frog was dat van Bel Sebastian. Tot ziens allemaal. Hartelijk dank voor alles. Het was een heerlijke tijd. We zien elkaar wel weer. Dag! Dag! Ja, en dat was dan vandaag. Een definitief afscheid. De koningin, de oermoeder van de Nederlandse televisie, is niet meer. Mies Bouwman overleed vandaag op 88-jarige leeftijd in het bijzijn van haar familie. Mijn studio, NRC-journalist en televisiekenner Hans Berenkamp en Maarten van Gossum. Uh, u was goed bevriend. Ja, via mijn vrouw. Ja. Mijn vrouw was in de jaren 80 hoofdredacteur van de Magritte. En... Mies schreef stukjes voor de Margriet. Ja, mijn vrouw heeft me nog speciaal geïnstrueerd dat ik niet columns moest zeggen. Hm? Het waren stukjes. Dat zei ze zelf ook, hè? Ja, precies. Het waren ja. stukjes die ze op een oude typemachine typte. Uh, en het waren hartstikke goede stukjes. Uh, en Mies kon eigenlijk praktisch alles wat ze, wat ze aangevat heeft. Niet alleen was ze natuurlijk de Mies van lieve, lieve mensen de ja. hele zante kraam. Maar het was natuurlijk ook een, een, een intellectueel uh, zeer zelfverzekerde vrouw die tot veel in staat was. Ze heeft natuurlijk ook allerlei programma's gemaakt die inhoudelijk sterk waren. Mm -hmm. Maar dan soms toch weer ongelukkigerwijs de mensen er hadden die alleen maar de lieve lieve mensen mis mm -hmm. wilden zien. Maar ik vond de, de, de niet zo hele lieve, lieve Mensenmies veel interessanter dan de lieve, lieve Mensenmies. Is die misschien te weinig uh, eruit gekomen op televisie? Nee, nou, uiteindelijk wel. Hm. Ze heeft ook allerlei interessante talkshows gemaakt. En, ja. en ze had een enorme lef als het ging om het maken van televisie. Want, want als ze er eenmaal stond of zat voor de camera's en deze gewoon wat zij dacht dat het aller, allerbeste was... en niet wat de regie of, of het scenario of weet ik veel... vond dat er zou moeten gebeuren. Hm. Zij was ook een vernieuwende, niet alleen dus de lieve lieve mis... maar ook een vernieuwende ja. televisiemaker. Ja. Daar praten we zo over door. Wanneer, wanneer uh, sprak u er voor het laatst? Nou, gisteren een week geleden, dat was het gekke van de zaak. We hebben al heel gezellig gegeten in Utrecht. En ik vond haar hartstikke vief... Ik zei tegen mijn vrouw, ze maakt een goede indruk. Ja, ze was slecht uh, slechter benen, ze was 88, maar, maar uh, nog heel geldig van de geest. En we hebben uitgebreid die gekke week besproken... die de, aan die zondag vooraf was gegaan. Die begon de week waar, met, het, met ja. het sneuvelen van Halber, Nou ja, ook de week van de donorwet en ja. de week natuurlijk van het referendum. En, en, en natuurlijk de week van onze rut laten we dat even niet vergeten. Een ja. icoon op een heel andere manier dan Miesbouwman. En daar was ze allemaal heel erg geïnteresseerd... Ja. Daar kon ik goed met haar over praten. Ja. Geen, geen voortekenen van, van wat er vandaag gebeurd is. Nee. Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Mijn vrouw kreeg een bericht telefonisch in de trein. En ik was even achter te gaan zitten met het landschap te kijken. En ze draaide zich om en ze zei, ze is dood en mies. En ja, ik, was er wel, ik was echt uh, stom verbonden. Ja. Ik zei nog mies zo op die manier, alsof, alsof het eigenlijk niet mogelijk was. Nou, praat zo meteen verder. We uh, hebben eerder op de avond ook even gebeld met muzikus Tony Eijk, die veel met haar gewerkt heeft. Ik ken al enorm lang, zelfs uit 1955. Waar we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Ik had destijds een uh, accordion duo met een tweelingzusje van mij. in de Nederlandse Snabbeltour. Ja. En daar kwam ik Nies Bouwman tegen. die presenteerde op de E55. Uh, dat was een, een enorme manifestatie van drie maanden lang. hoe het werken was voor televisie. En uh, daar was ook al aanwezig Leen Tint. Aha. Haar echtgenoot. En uh, hoe, hoe, hoe was uh, dat, dat eerste contact? Ja, ze vonden het wel leuk. Twee van die kinderen. <lacht> In ja. Maar uh, ja, wij stonden er heel ver vanaf natuurlijk. De televisie was voor ons ook iets heel bijzonders. Hmm. En, uh, maar ja, dat, zij was toch al de omroepster ja. van de Nederlandse televisie. Ja, dus er was <lacht> nog wat afstand. Later bent u dichter bij haar gekomen. Want u hebt veel muziek voor haar programma's gemaakt. Ja, He, voor welke programma's heb... precies? Ik heb diverse series gemaakt met Mies. Yeah. Ik heb het programma Mies gedaan. Dat is een, een fantastische tv-serie voor, voor ons en ook voor mij om te doen. Telebingo heb ik met Mies gedaan. Yeah. Netwerk. En we hebben ook uh, heel wat uh, los-uitzendingen gedaan. Onder andere een tv-special met Danny Kay. Ja. Yeah. En ik herinner me kan ook nog de Bischop actie. Ja. Ja, ja. Dus, uh... En uh, dan uh, ja, verzorgde u de muziek, neem ik aan. Bemoeide ze zich daarmee? Nou, Mies, uh, kijk, wat Mies Bouwman haar grote talenten... Was, dat kwam altijd uh, bij de productiebesprekingen, ik kwam dat enorm naar voren. Huh? Wat het een fantastische producent in die periode voor al die programma's. Fred Oster, yeah. maar Mies Bouwman bemoeide zich er ook mee. En die, het leuke was op zo'n uh, programma bespreking had ze altijd een A4'tje voor zich. Uh -huh. En dan noteerden ze de namen of van de artiesten die zouden optreden of de onderwerpen die in het programma zaten. Uh -huh. En dat scheurde ze dan, het A4'tje in stukjes, en dan maakten ze een volgorde. En dat deed ze fantastisch. Mies was, wat bijna niemand weet, ook een geweldige producent, het werken met Mies was natuurlijk altijd... Uh, een feest, maar als je al zo lang met elkaar werkt, dan word je ook familie van elkaar. We hadden hm? goede contacten, de kinderen kende ik allemaal. We hebben... Ach, het, het, het was een feest om met haar te werken. En Het was ook, laten we niet vergeten, een, een dame die geen praatjes maakte of, of pretenties had. Ze was gewoon een, een schat om uh, te ontmoeten. Ja, Hans Berenkamp, jarenlang recensent geweest voor uh, NRC Handelsblad. De, de, er worden uh, verschillende dingen gezegd. Uh, dat ze ook productioneel zo ontzettend sterk was. Uh, maar volgens hem zei net als ze was ook een vernieuwer natuurlijk. Is het, is het in een paar zinnen samen te vatten wat haar tot een icoon heeft gemaakt? Nee, ik denk dat zij heel erg uh, te maken ook had met de doorbraak uit het verzuilde Nederland... Hm. Uh, toen zij begon, echt twee weken nadat de eerste televisieuitzending was... in 1951, debuteerde zij als KRO-omroepster. Mm -hmm. Haar vader was secretaris van de KRO. Nou, ik moet niet zeggen dat ze daar die baan aan te danken had, maar... Uh, want ze niet te zal niet tegengewerkt hebben. Zal zeker niet tegengewerkt hebben. Ze moest weg bij de KRO, omdat ze een relatie kreeg met een man die gescheiden was. Leen Timp. Ja. Uh, die heel belangrijk is geweest voor ook alles wat ze daarna heeft gedaan. Uh, toen kwam ze bij de AVRO. Een van de beste televisieregisseurs die we hebben gehad. Zeker, had, toch? ja. Ja. Uh, bij de Avro maakte ze open een dorp, 26 november 1962, historische datum. De eerste keer dat de televisie 24 uur onafgebroken in de lucht was met haar als presentator. Hmm. En waar er niet eh, van tevoren duidelijk was wat er zou gebeuren. Want dat was de kracht van Mies, dat zij een ander soort televisie maakte. De niet-institutionele, de niet-verzuilde, de niet-gescripte televisie. Je zou het kunnen vergelijken met de rol die Annie M.G. Schmid had... in diezelfde periode. van Dat ze Nederland liet zien dat gewone mensen... ook wel eens wat interessants te melden zouden kunnen hebben. Ze zouden nu misschien het, het verschrikkelijke woord... authenticiteit op loslaten. Ja, maar dat is het, wel precies het sleutelwoord. Hmm. Maar vervolgens ging ze weer bij de Afro uh, Bij de VARA. Uh, nou, ging ze over naar de Varen, Want ja. ze wilde, er was een Engels programma, That Was The Week That Was. Een ja. scherp uh, satirisch programma wilde zij maken met Leen. Uh, dat vond de AVRO te eng, want dat zou abonnees gaan kosten. Nou, de varen wilden wel, en die hebben het geweten. Want die lieve, lieve mies, die eigenlijk die net zo min lief was... als met de Mol lief is, of al die presentatrices die lief lijken... zijn natuurlijk in werkelijkheid veel gecompliceerdere persoonlijkheden. Ja. Uh, maar ja, toen uh, was ze dus ineens in ongenade gevallen. Want ze had uh, meegaan aan een programma... waarin het christendom werd beledigd, waarin antennes... Televisieantennes met kruisen werden vergeleken. Linksprogramma. Ja, ja bovendien een linksprogramma. Dus ze ja, was Ze kreeg rollen in de ja. brievenbus. Ja. Ja. Uh, we ja. hadden nog geen Twitter, maar dat was wel natuurlijk het soort uh, volksgericht ja. wat we nu heel goed kennen. Ze, ze hield daarna na drie keer dus, dus ook mee op. Um, Maarten Verrossem, um, die, die intelligente kant, die, uh, die, die kritische kant, die dwarse kant, hoe je het allemaal wil noemen, die is daar het meest zichtbaar geweest. Daar, daar is ze heel snel mee opgehaald. Had ze daar, had had ze daar nou spijt van? Had ze er zelf spijt van dat die kant weinig? Volgens mij niet. Het, nee? ging, het ging om die bedreigingen. En, en ja, ze hadden gezin met betrekkelijk kleine kinderen nog. En, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat Nou, dat heb ik er nou ook weer niet voor over dat er een dergelijke sfeer ontstaat. Ze moesten bewaakt worden. Nou, Los de campagne we... van de Telegraaf ook, ja, niet te vergeten. Precies. Ja. Zo n, zo n hele de... de Telegraaf was daar een meester in het ja. creëren van zo'n hysterie die dan weer leiden tot ingezonde brieven... en dan, voordat je het weet niet waar heeft het volk een oordeel geveld, enzovoort, enzovoort. En is het volk tegen. En ik kan me best begrijpen dat ze vanuit haar positie dacht... nou, sorry, maar daar heb ik echt helemaal geen zin in. Nee, maar. maar ze tijdens... heeft later ook wel problemen gehad, ook met in, in talkshows... waar ze dan scherp uitpakte uh, Overigens altijd op, op de typische miesachtige manier. Ze kon scherp zijn... Zonder onaangenaam te zijn, wat mm. natuurlijk ook een enorme kunst is. Veel mensen weten dat niet precies te combineren. Maar ze heeft ook later het experiment bepaald niet geschuwd. Maar ook grote shows gedaan, ja. waar miljoenen mensen naar keken. Maar ja, de jaren tachtig te... waren moeilijk. Toen ja. merkte je dat, dat, uh, ja, dat de wereld toch in, zo snel aan het veranderen was... dat de natuurlijke rol die zij had als vernieuwer van het televisielandschap was ineens de vraag naar het fenomeen Mis was sterk aan het afnemen. En waardoor, waardoor, waardoor kwam dat? Want uh, ze heeft inderdaad altijd. Op een behoorlijk unieke televisie manier. Televisie gemaakt. Waar, waar, je, waar je tegenwoordig nog wel eens naar, naar kan verlangen. Als je televisie. Dat vind ik tenminste een beetje een nadeel van televisie vergeleken met radio. Uh, het, het is zo verschrikkelijk gescript ja, geworden allemaal. Ja, en dat betekent. deed zij niet. Nee. Waarom was ze dan op een gegeven moment toch uit de mode, om het maar even zo te zeggen? Ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk een bepaalde periode dat het heel goed gaat. En dan weer wat minder. Uh, uh, ik denk dat, je, dat het, het he, he, laten we zeggen, Mis was natuurlijk ook een soort symbool van de progressieve doorbraak van de jaren 60 en 70. Daar ja. was zij ook een soort uh, uh, vlaggenschip van. En in de jaren 80 zagen we nu toch uh, ja, weer een ruk naar meer conservatieve waarden. Waarin ze wat minder gemakkelijk. Uh, en toen moest ja. je wachten tot ze een icoon was geworden. Ja. Want dan word je als het ware gedenatureerd. Ik weet niet precies wat het juiste woord in dit verband is. Want dan. Dat was net als met opa Drees. Opa Drees werd fel bekritiseerd in de jaren 50, ook een, een groot linksgevaar. En vervolgens is opa Drees een icoon geworden, net als mis een icoon is geworden. En toen was ze natuurlijk in principe weer voor alles bruikbaar. Uh -huh. Maar had helemaal geen afscheid genomen van haar kritische zin. Nee. Want je, Natuurlijk ging het vaak over televisie... en dan werden tal van programma's, die werden zonder veel mededogen werden die afgekraakt. Ze deed dat de, uh, vorig jaar. Ik begreep dat de Volkskrant morgen dat uh, interview opnieuw af gaat drukken. Een, een mooi uh, interview van uh, Nathalie Ruijgerhoek vorig jaar in de, in de Volkskrant. Daar was ze vrij ongenadig uh, voor een ja, aantal ja, hedendaagse collega's. Veel moderne presentatrices, daar vond ze niet veel, eerlijk gezegd. Misschien ook omdat die wat minder uitgesproken waren... wat meer van, van het blitse uiterlijk of zo moesten te hebben... Hmm. Ja, waar Missie natuurlijk ook heel erg voor stond was... Uh, uh, een soort van cultuuroverdracht. Dat media er ook voor zijn om mensen wijzer te maken. Toch de heffen des volks. Toch de het verheffen. Ja. En, en Dat deed ze op een hele speelse en, en niet nadrukkelijke en natuurlijke... en de taal van het volk uh, herkennende manier. Maar ze was toch ook iemand die vond... in zo'n programma als Scène probeerde ze echt ook... Uh, klassieke muzici uh, over het voetlicht te krijgen. En ze deed aan cultuuroverdracht. En dat is op dit moment natuurlijk in, ja, in de Nederlandse televisie is dat nauwelijks meer aan de orde. We nee, je het ook maar even Lene noemen, natuurlijk, die met Pierre Janssen... eigenlijk ja. het eerste zeer veel bekeken en hoge prijzen cultuurprogramma heeft gemaakt. Kunstgeven. Kunstgeven. Ja. Ja. ja Want dat was natuurlijk iets wat Miss even leuk vond, als Leen het vond. Ja. Um, in dat interview vorig jaar in de Volkskrant... Uh, uh, maakte ze ook duidelijk ho hoezeer ze haar man uh, miste. Terwijl ze tegelijkertijd ook zei uh, dat, dat, dat je daar niet hysterisch over, over moest doen. Hoe, hoe hebt u haar ervaren die, die, die laatste jaren? Uh? Uh, ik, mijn eerlijk was dat ze het eerste jaar toch wel enorm... uit het levensveld geslaagd was door de afwezigheid van Leen... Hmm. Het, het, het was een, een huwelijk waarin. Nee, het was een goed huwelijk, die heb je niet veel. In principe, dat is punt één. Maar ook een huwelijk wat steeds ook die, die televisiewereld wist te combineren. Want daar hadden ze het vaak over. En dan kon, soms waren ze het wel eens, soms waren ze het niet zo eens. Maar daar hadden ze het altijd over. Wat natuurlijk heel belangrijk was. Ik vond wel dat ze na een jaar dat ja, juist mijn persoonlijke interpretatie, ik heb er helemaal niet naar gevraagd... Hmm. zich als het ware herpakt had. En, en dacht van ja, ik moet er ook zonder leen toch iets van maken. Hmm. En dat was natuurlijk sowieso ook een kenmerk van haar altijd Ja, ze dus is ook bovendien positief. Is blijven wonen in een enorm groot huis ja. in Elst. En nou, niet een van de... Elst-Utrecht. Ja, ja. Elst-Utrecht. Hans ja. Berenkamp, de, de belangrijkste televisieles van Miss Bouwman in één minuut. Uh, probeer de taal te spreken die mensen uh, verstaan... zonder uh, op je hurken te gaan zitten. Dat lijkt me een prachtige les. Hartelijk dank, Hans Bierenkamp. Maar de volgende. Je, staan. je keek me aan, ik had met jou weg willen gaan Naar verre landen of dichtbij, als ik maar in je buurt ben Wat moet ik doen met een miljoen, als ik je ogen niet kan zien Als ik je lachen niet kan horen Zeg het zo gauw, ik hou van jou. Maar niemand weet precies hoeveel. Totdat de ander je verlaat, dan zie je alles beter. En geen adres van mijn prinses. Had jij dan echt geen flauw idee? Dat ik krankzinnig van je hou. Ik wil alleen. En dat was de band Bloem, ik wil alleen bij jou zijn. En dat is de band van Joost Timp, de zoon van Mis. Heel Nederland heeft twee weken lopen juichen voor de Nederlandse schaatsers in Zuid-Korea. Maar dat betekent niet dat hun kostje nu gekocht is. Want volgens Sven Kramer moet 97 procent van hen de WW in. Omdat de sponsors van hun ploegen ermee ophouden. Dat klinkt onlogisch, want na voetbal is schaatsen wel zo'n beetje de populairste sport van Nederland. Ik begroet oud-schaatster Renate Groenewold en Marcel Beerthuizen, sportmarketeer. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Groenewold, u bent er ook. Um, op afstand. Um, 97% <lacht> uh, van de schaatsers uh, verdwijnt zo meteen de, de WW in. Het is misschien wat zwaar aangezet, maar heeft Sven Kramer een punt? Uh, nou ja, 97 procent is wel een beetje overdreven. Maar uh, ja, de schaatsport staat er op dit moment uh, niet heel rooskleurig voor... met uh, een aantal uh, commerciële teams, sponsoren die, uh, die gaan stoppen na dit seizoen. Dus uh, ja, veel schaatsers die nog uh, in het ongewisse leven. Ja, Marcel Beerthuizen, Beert uh, is, het, is het zo erg, 97 uh, overdreven? Nee, dat is overdreven. Want er zijn nog steeds eh, sponsors die gelukkig doorgaan. Maar het is een wake-up call van, van, van Sven. En hij zegt eigenlijk, moest je kijken... wat voor successen wij allemaal hebben geleverd. Ja. Eh, maar dat kan alleen maar door die commerciële teams. Rintje Ritsma is er ooit mee uh, begonnen. En dat zijn ook prachtige proposities. Hè? Bij, uh, mooi voor bedrijven om daarin te stappen. Maar dat is steeds moeilijker geworden. Maar waarom maken die sponsors dan af? We hebben allemaal twee weken lang alleen maar naar dat ja. schaamse gekeken. Het heeft te maken met de hele markt van sponsoring van sportsponsoring... die ontzettend competitief is. En er is veel meer gekomen, dus de concurrentie komt uit alle hoeken. Het is moeilijk om sponsors te vinden. Dat ziet niet alleen de schaatswereld, maar ook de voetbalwereld bijvoorbeeld. Een grote club als Feyenoord heeft er heel lang over gedaan... om een nieuwe hoofdsponsor te krijgen. Dus dat is iets dat speelt. Uh, het model van het schaatsen is best ingewikkeld... met een, een sponsor als KPN die heel erg dominant is. En wat er ook is in het schaatsen, is dat je eigenlijk uh, geen instituties hebt, hè. dus er is een team, er is een sponsor... en die heeft een aantal schaatsers. En als die sponsor ermee stopt, dan stopt ook die hele ploeg... en dan is er niets meer. Nou, ja. Stel je voor dat bij, bij Ajax Sikko stopt met sponsoring dan blijft eigenlijk gewoon doorvoetballen. En nu, ja, nu, nu moeten ze naar de WW, hè, zegt, zegt Sven. Dus dat maakt het moeilijk. Ja. Mevrouw Groenvoort, u uh, richtte in 2011 een vrouwenploeg op... Die, die bestond tot 2014. Was het toen ook al zo moeilijk om een sponsor te vinden? Uh, nou, nou, uiteindelijk viel dat heel erg mee. Uh, ik denk dat, dat we daar heel goed hebben gekeken van... Uh, waar staan we voor en hoe, we, hoe willen we verder. En uiteindelijk is het team in 2016, ik ben in 2014 gestopt... Is uh, het het team Correndon is in 2016 gestopt. Mm -hmm. Maar ik denk dat met name ook de grote fout... ook wel uh, bij de schaatsers en de teams inderdaad zelf ligt. Uh, de sponsorwereld verandert, zoals uh, de heer Beerthuis ook al zegt... Yeah. Uh, het is niet meer het ouderwets logo plakken, maar er komt veel meer bij kijken. En ik denk wel dat we in het schaatsen uh, jarenlang verwend zijn. Uh, het schaatsen is... Ja, uh, er is geen... Uh eenduidigheid, de ploegen die met elkaar overhoop liggen... met de KNSB overhoop liggen. En ik denk dat we gezamenlijk moeten gaan zien van, uh, uh, om dit op te pakken. Want uh, ja. zoals de heer Beerthuis ook al zegt, het is een fantastische sport... en heel Nederland loopt er warm voor. Ja. Dus de kansen liggen er zeker. Maar als je zegt, uh, de, de, de, er komt veel meer bij kijken... dan alleen maar een logootje plakken... wat komt er dan tegenwoordig allemaal meer bij kijken... wat, wat die schaatsers, zegt u eigenlijk, misschien niet helemaal in de gaten hebben? Nou, net wat ik zeg, ze zijn een beetje verwend geweest. Mm. En uh, um, ze hebben gedacht: van uh, nou ja, ik hou mijn hand wel op en ik doe mijn sport en daar uh, houdt het op. En, en, en dat is het tegenwoordig niet meer. En daar uh, kan de heer Beerthuizen waarschijnlijk ook wel uh, als marketeer ook veel meer over vertellen. De hele sponsorwereld is aan het veranderen. Nou, meneer Beerthuizen. Ja, het was aardig dat mevrouw Groene Weld dat over... Ik zeg liever Renaat, maar zij is een bekende ja. sports. Renaat maar... Uh, vind ik ja, ook best, hoor. Ja, dat, dit heeft, dat heeft inderdaad te maken met die veranderde wereld. Het gaat over sociale media, sponsors willen verhalen vertellen. Dus je moet daar veel meer voor terugdoen. Het gaat inderdaad niet meer alleen maar over logos plakken. Maar je moet een heel verhaal eromheen vertellen. En dat betekent ook dat er filmpjes gemaakt moeten worden. Dat je actief moet zijn op social media, dat je daar veel meer voet terug moet doen. Dat is iets wat belangrijk is. Wat, wat er ook gebeurd is in het schaatsen... dat er heel lang allerlei sponsors uh, zijn geweest... die eigenlijk voor heel weinig geld... Uh, yeah, voor een yep. dubbeltje op de eerste rang zaten. Dus en wie is schuld was dat dan? Ja, die schaatsers dachten nou blij dat er iemand is. En dan, uh, um, ja, of het nou... Uh, is op uh, voordeelshop of uh, uh, uh, dat soort partijen die heel weinig betaalden. En dat is eigenlijk dan heel moeilijk om, om op een professionele manier uh, je sport te beoefenen. Dus die, die, die sport is ook niet goed in de etalage gezet. En nou, ik, ik wil dat trouwens nog wel even ontkrachten hoor Marcel, uh, want uh, daar ben ik zelf uh, zeg maar, uh, uh, grondlegger van geweest. En ja. uiteindelijk hebben wij met een, uh, met een miljoen aan. Uh, aan budget gewerkt, terwijl er tegenwoordig uh, denk ik weinig ploegen zijn die nog uh, zoveel geld uh, te spenderen ja, hebben. Ja, het, heel, en dus er zijn ploegen die gewoon tegen veel lagere bedragen, waarbij het bijna moeilijk is om überhaupt nog topsporten bedrijven, die zeggen daar ja. ja tegen. En klopt? En, en wat er ook komt. Ik, ik kijk, ik wijs toch ook naar de KNSB, de Schaatsbond. Ja. Die um, al Jarenlang bezig is met nieuwe modellen. Het lijkt wel een soort Poolse landdag. Iedereen mag meepraten. Er is geen leiderschap. En daardoor brokkelt alles eigenlijk af. Dat wat, is zou wel de KNS, wat zou de KNSB anders doen? Ja, moeten die moeten doen? veel meer het heft in eigen hand nemen en zeggen: wij zijn, de, wij zijn de hoede van deze sport. Je ziet het in heel, bij heel veel sportorganisaties. Op het moment dat iedereen inspraak krijgt. Dan wordt er niet meer besloten. In het voetbal is dat zo. Bij, bij, bij NOC en NSF is dat zo. En uh, het sport, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar het is helemaal niet gebaat nee. bij, bij democratie. Nee. Dat heeft gewoon sterke leiders nodig. Die beslissingen nemen. Die wel eens indruisen tegen belangen van bepaalde mensen. Maar die er wel voor zorgen dat er verandering komt. En dat is wat er moet gebeuren. Ja, mag ik even naar de Groenen. Ja. Wat, wat voor schade dreigt er voor de schaatsers en voor de sport als, uh, ja, als, als er niet snel. Uh, fijne ploegen met goede sponsors komen? Ja, goed, dat, dat heeft zich eigenlijk al... Uh, de afgelopen jaren heeft zich dat al ingezet. Uh, zoals Marcel, ik, ik zit net naar een Olympisch kampioen op tv te kijken... die ja. geld mee moet brengen om bij een team te mogen schaatsen... en dan naar de buitenwereld toe wordt Over wie het, wordt gaat het? Esmee Visser. ja. Uh, wordt er, uh, word er naar buiten toe het gezien als een commercieel team... en het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Daar is het fout gegaan. En daar, uh, uh, ge dat geeft Marcel uh, ook al aan. Daar heeft de KNSB een kwalijke zaken ingespeeld. Die heeft uh, niet getoetst. En er zijn regels waar een commercieel team zich aan... Uh, moet voldoen, maar die zijn zeker niet nageleefd. En daar is het wel fout gegaan. Ja, maar de vraag was heel even... wat voor schade brengt het... Uh, aan, aan die schaatsers en aan de ah, sport? Ja. <laughs> ja. Uh, kijk, uiteindelijk is het voor de schaatsers... Uh, een Ireen wust, onze grootste Olympiër ooit... zal weer op zoek moeten naar een partij... die haar zal ondersteunen in, in uh, dus onzekerheid. Uh, sporters die hun sport niet meer kunnen beoefenen... en moeten kijken hoe ze het financieel... Uh, de eindjes aan elkaar gaan knopen... En dat betekent uiteindelijk, zeg maar ergens... Uh, ziet de concurrentie in het buitenland ook van... Uh, hey, uh, wij moeten investeren in onze sporters... willen we uh, meedoen om de medailles. Mm -hmm. En als dat niet gebeurt, dan hebben we straks één uh, uh, uh, groot team... Maar zo ja, ik denk dat het laatste een belangrijk punt is. Wat, wat ik heb gezien, kijk, die schaatsers die blijven altijd schaatsen. Want die zijn zo gek op hun sport. En al, krijgen, al moeten ze geld meebrengen, sma dan blijven ze schaatsen. Alleen nu zie je, en dat is een geluk vind ik, dat de concurrentie in het buitenland enorm toeneemt. Daardoor hebben we ook zo kunnen genieten van de Spelen... en zijn de overwinningen eigenlijk nog mooier geworden. Alleen, als wij niet meer topsport op een heel hoog niveau kunnen bedrijven... en daar heb je geld voor nodig... dan betekent het uiteindelijk dat we het zullen afleggen tegen het buitenland... en dan hebben we echt een probleem. Ja, zo spannend moet het nou ook weer niet nee. worden. Nee, het moet heel nee, het spannend is zijn. Nee, voor mij niet, nee. Oké. Okay. <laughs> en uiteindelijk moeten de Nederlanders altijd winnen. Oké, okay. hartelijk bedankt Renate Groenewold en Marcel Beerthuizen. Graag gedaan. Brussel bij Nacht. Brussels bij Nacht. Iedere maandag spreken we hier over wat er rondzingt in de Brusselse wandelgangen, waar het over gaat in het hart van Europa. Goedenavond, Thijs Sadé. Goedenavond, Chris. Waar gaat het vanavond over? Ja, over hoe men in Brussel enorm zijn best doet om net te doen... alsof Silvio Berlusconi, de voormalige Italiaanse premier... een zeer gewaardeerd politicus is. Nou, de Europese Commissie moet dat spelletje wel spelen... want Berlusconi is terug van weg geweest. Vanaf zondag aanstaande gaat zijn partij wellicht uh, zelfs de macht terugpakken... bij de verkiezingen in Italië. Hè. Een van de grootste EU-landen. Ja, en dus gaan in Brussel... De rode lopers weer uit. Nou, weinig, weinig geesten leniger dan de geesten in de politiek. Maar hoe pakken <laughs> ze dat aan in, in Brussel? Zo'n uh, morele uh, slash principiële draai maken. Nou simpel, door gewoon net te doen alsof er niks is gebeurd. Hè. Berlusconi liep hier vorige maand in Brussel al de deuren plat... voor ontmoetingen met onder andere commissievoorzitter Jonker. Nou, die jubelde bij die gelegenheid dat Berlusconi de man is... die Italië gaat redden van het populisme. Nou, opmerkelijk <laughs> oh, toch, hè? Ja, ja, ja heel ja, ja, ja, er zijn zelfs al vragen gesteld in de Tweede Kamer hierover. Uh, maar uh, de, daar zijn nog geen reacties op gekomen. Uh, heel opmerkelijk, hè, inderdaad. Dat vertrouwen in ja, dus diezelfde man van de Boonga Boonga seksfeestjes... veroordeeld wegens fraude. Weggehoond door leiders als Angela Merkel... die op het laatst, vlak voor Berlusconi's aftreden in 2011... alweer acht jaar, nou zeven jaar geleden... haar dédain voor de Italiaan nog nauwelijks kon verhullen. Maar ja, hij is er weer. Back ja. in town. Nou, ja. Het was ook voor ons journalisten echt even schrikken... Hoor, toen hij na wat feestlifts en wat haarimplantaten onlangs in Brussel zijn opwachting maakte... op een congres van de Europese Christendemocraten, de EVP. Daar is zijn partij lid van. Hè. Hij ja. liep door een haag van journalisten. Ik stond er zelf ook tussen. En we werden echt allemaal doodstil. We dachten allemaal tegelijk... Uh, wie bestuurt van een afstandje deze grijnzende zombie... Ja, hij was het echt en hij werd <laughs> met alle egaars ontvangen. Ja, ze kunnen veel met die robots tegenwoordig. Um, <laughs> is de, die, die, de manier waarop Brussel hem nu omarmt... is dat nou alleen maar uit angst voor uh, nog, nog groter gevaar? Bijvoorbeeld uh, enge, enge mensen van de Lega Noord... of, of uh, Beppe Grillo met zijn vijf sterren? ja precies ieder op zijn eigen manier wijzen die Italiaanse partijen als uh, Lega de vijfsterrenbeweging van Grillo, ook de patriotten van Fratelli d'Italia postfascisten ja. nou, die wijzen allemaal de EU als de grote boosdoener aan, want de EU laat Italië in de steek als het gaat om het oplossen van het migrantenprobleem en dan is de euro ook nu nog lang na de introductie nog steeds die vervloekte munt die de Italiaan heeft verarmd. Nou, wil je dan een tegengeluid? Tegen dit anti-Europa-verhaal. Ja, dan moet je eventueel bij de regerende centrum linkse zijn. Maar die staan echt op fors verlies. Nou, wat is dan het alternatief waar Brussel nog een beetje mee kan leven? Ja. Perlusconi. Ja, want hij heeft dus die lega. Ja, heeft ja. die lega en die Fratelli trouwens onder zijn hoede. In ja. de coalitie. Ja, dat blok. Die hebben wel ja. scherpe anti-. Ja, maar heeft die scherpe anti-EU-kantjes er een beetje afgehaald? Ja, zie ik een klein probleempje. Perlusconi mag, mag helemaal geen premier meer worden. Nee, uh, maar uh, dan de, de hoge hoed. Uh, Berlusconi heeft daarvoor uh, mogelijk de Italiaan Antonio Tajani. Dat zou uh, mogelijk uh, de nieuwe premier dan kunnen worden. Uh, Tajani is de huidige president van het Europese parlement hier in Brussel. Uh, nou, Tajani was altijd een trouwe adjudant van Berlusconi. In Italië is hij eigenlijk niet echt bekend meer. Uh, in Brussel dus wel. Nou, ik kan je vertellen, uh, Chris, het is een behoorlijk... Mooi beproeving om naar deze man te luisteren. Ik, ja, ik ving hem onlangs op toen hij in Brussel een zaal ging toespreken over zijn toekomstvisie. Nou ja, luister maar vooral huiver even mee, meneer uh, Tajani. Are we out of the existential crisis? The crisis is, is, is, is close to the end. Grazie. to change Europe, the problem are the politicians. We need more politicians. Why? because the citizens want more european political decisions And the only solution is good solutions for the problems of our citizens ja op ja. nou de enige oplossing is een goede oplossing voor de problemen Prachtig. ik vind het wel diep inzicht en, hoor ja, zeker. We need more politicians. Die zal ik ook niet snel vergeten. En trouwens, uh, je hoort het nu niet, maar daarna heeft hij ook nog gezegd... we need more tourists. Want dat zou dan weer de economische groei uh, op weg helpen. Ah. Ja, dat is Tajani dus. Ik vroeg vandaag aan een van de meest gewaardeerde veteranen... hier hoog in het Europarlement. Omschrijf deze man nou eens. En het antwoord luidde een absolute politieke no-no. En een brave boodschappenjongen van dus die grootste fractie hiervan de Christendemocraten, de EVP. Oké, okay. maar is het, dan, uh, bedoel, is het dan echt gewoon zo cynisch... dat uh, aanstaande zondag, uh, wanneer in Italië de verkiezingen zijn... gejuicht wordt, wanneer Berlusconi met, met dus vermoedelijk... Uh, als zijn afgevaardigde als premier deze politieke nono... -no als winnaar uit de bus komt... Ja, ik vrees het wel, uh, cynisch. Ja, maar ja, dat, dit is dus de politieke realiteit van die grote EVP-familie. Met leden als regeringsleiders, zoals Orbán, de Hongaar, die de Brusselse regels aan zijn slapt. Mm. En dus met iemand als Berlusconi, zeven jaar geleden nog met pek en veren de stad uitgejaagd. Nou, daarmee zal Brussel, waar dus die EVP behalve in parlement ook bij commissie en ook bij Europese Raad de dienst uitmaakt, dus uh, zaken uh, blijven doen. En dat op een moment dat in Brussel tegelijk iedereen zich ongelooflijk zorgen maakt... over Italië als de zieke economische man van Europa. Ja, maar denken ze in Brussel dan, de, dan ook... dat Berlusconi dat probleem op gaat lossen? Want op dat vlak heeft hij echt helemaal nog nooit iets laten zien. Nee, ik, ik heb het gevoel dat uh, niemand nog eens durft na, na te denken daarover. En vergeet niet, in 2011 toen hij dus het politieke toneel moest verlaten... was dat in, op het dieptepunt van de eurocrisis. En uh, zijn land ging flink onderuit. De staatsobligaties in Italië gingen enorm onderuit. Hij nou, was onhoudbaar, hij moest aftreden. Dus ja, van hij is er zo'n beetje door Europa uh, uitgegooid, zou je, te, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, Zeker, zeker. Dat blijft hij trouwens ook nog steeds beweren, hè? Dat hij dus door Merkel en de toenmalige Frans president Sarkozy gewipt is. Nou ja, en als deze Berlusconi zometeen toch weer ten tonele verschijnt en Merkel is daar ook nog steeds, nou kun je je voorstellen, het grootste land Duitsland en het eh, op twee na grootste land Italië, die zitten dan weer aan tafel. En als dan zometeen er weer ergens een crisis uitbreekt, ja, niemand durft nog te denken hoe dat dan moet met deze Berlusconi aan de knoppen. Politieke lenigheid, we zijn er mooi klaar mee, ook in Brussel. Dankjewel, Tijn jullie. Het is vijf voor twaalf. Ja, en nu hoort al een Siberische wind om het huis waaien... want oh, oh, oh, oh, het vriest een paar graden in Nederland. Door een Russische beer is het Siberisch koud in ons land... Ton van der Hout, een rekenleraar uit Den Haag... is sinds gisteren in het echte Siberië. In de koudste stad ter wereld, in Jakutsk. Goedenavond, meneer van der Hout. Uh, een hele goede avond voor jullie. Voor goedemorgen. Goedemorgen voor u. En hoe uh, koud is ja. de morgen in Siberië? Ik heb net ontbeten. Ik ben even naar buiten gegaan. Op dit moment vliegt het 33 graden. 33? Mijn, uh, het hotel. Okay. 33. Oké, okay, en hoe lang, hou je het, hoe, hoe lang hou je het uit buiten in 33 graden? Uh, dat hangt ervan af hoe je getreed bent. Ja. Ik denk dat wanneer ik in gewoon een normale kleren buiten ga... dan moet je heel snel weer naar binnen. Ja. Want dan gaat het snel pijn doen. Ja. Maar als je maar een goede jas aan hebt, goede schoenen... en een goede hoofddeksel... is het prima. Ik merk ik heb wat, uh, wat mensen om me heen. En die... Ik, ik liep gisteravond buiten en ik had geen handschoenen aan. En onmiddellijk zeggen ze: van je moet je handschoenen aandoen. Ja. Of je pet zit, geef ze. houden ook elkaar goed in de gaten wat met kleding. Okay. En als je maar nou goed kleedt, ben je het puur buiten geweest, geen probleem. En, en uh, hoe komt u zo terecht in Siberië? Ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen grapje. Ik had een jas gekocht en ik vond die jas heel mooi. De jas was erg dik. En. Ondanks je kou op dit moment, uh, zelfs dan is het jas overdreven dik. Ja. Maar ik vond het mooie keer gekocht. Want dan heb ik gezegd, waar is het koud? Nou, hier is het koud en dat moest ik. heb eerst dus uh, de jas gekocht. En toen heb ik een plek gezocht waar ik de jas kan gebruiken. En dat is hier. <laughs> en met veel plezier draag je hier ook. U bent hier? U... Volgens krijg je dan. Ja. ja. Nee, gaat u gewoon? Nou, dat, dat... mijn studenten die vonden het een beetje een vreemd verhaal. Ja. Dus ik heb tegen mijn studenten gezegd, van jongens, uh, jullie moeten mij gaan vertellen wat ik daar moet gaan doen. Hmm. Uh, vervolgens heb ik van mijn studenten heel veel opdrachten gekregen. En ook de suggestie om te gaan vloggen. Ja. Dus ik heb nou een website gemaakt, uh, op, op een reislogger. Okay. Waar ik steeds allemaal opdrachten uitvoer en voor wat, mijn studenten. En wat, en wat voor soort opdrachten zijn dat? Uh, gisteren heb ik met een groep gymnasiasten hier uh, bellen geblazen op de bevroren rivier de Lena. Goh, zeepbellen. Dat bellen meegenomen. Ja. zeepbellen. Ja. Maar hoe dragen die zich bij het min 30? Geen idee. Um, ja, ik, ik wel. Ja, Ofwel, vertel. Hij explodeert in één keer. Oh. En het wordt sneeuw. <laughs> Ofwel, het wordt inderdaad een heel mooi balletje. En dat balletje, dat stuitert. Dat stuitert nog heel veel op de grond. Een bevroren ijsballetje, een luchtbelletje nou, okay. is het. het. Heel leuk om te zien. Ja. Nou, en, en, en, en ik ga straks naar school... Uh, naar, naar diezelfde gymnasium. En dan ga ik een rekenles geven... en op het schoolplein nog een experiment doen. Ja, en wat de, de, de, de uh, bellenblazen, wat doet u nog meer? Uh, twee thermoslissen met elkaar vergelijken. Ik heb een stagiair... en die loopt bij een bekende Nederlandse uh, uh, uh, uh, winkel ja. En ik heb twee thermosfrissen van hem gekregen. En ik ga kijken welke het langste de temperatuur een beetje uh, uh, hoog houdt. Okay. Dus twee vullen met, uh, met kool het water... En dan buiten zetten bij min 33. En ondertussen is de temperatuur temperatuurmeter. Hmm. Ik heb hier op mijn papier ook wildplassen staan. Is dat wel een goed idee? Um, dat, is, ja, dat, dat, dat is een goed idee. Dat oh. is een idee wat van de jongens is gekomen. Die ja. zegt meester, wil je dat even iets uitproberen? Hmm. Ik denk, nou, zou ik dat nou wat doen of niet? Ik, ik, ik ga zou ik wel ook denken, doen. ja. U, gaat het, u hebt het nog niet gedaan. Ik ga het ook filmen. U gaat het ook filmen, oké. Okay. <laughs> Goed. Ja. Nou, ja. Um, de, de, de allergrootste vraag die Nederland in spanning houdt is: kunnen we al schaatsen? Kan je daar al een beetje schaatsen? Uh, ja, het ijs houdt. Uh, de, de, het ijs is hier drie meter dik op de lena. Hoeveel, hoe dik? Drie meter. Oh, ja. Drie meter. Ja, Voor de tenminste, is 16 centimeter voldoende. Uh, hier reizen met met betonmottelwagens over de lena. Ja. En is het een beetje ja, ijzer? En is het een beetje eisen, nee, of, uh, nee. nee. Nee, nee, nee, nee, echt niet. Het is echt uh, bagger. Daar ga, je, daar ga je niet op schaatsen. Hebben we schaatsen bij u? Nee, nee, nee, ook niet. Nee, nee. Ook niet? Hm. Nee, ik heb me van tevoren voor georiënteerd. Oké. Okay. Nou, het is, um, het is geen mooi ijs. Ik zou zeggen, gooi nog een houtblokje op het vuur. En uh, ja. als u gaat wildplassen, ik zou, er toch wat, ik zou er toch wat omheen doen als ik u was. Uh, daar hebben we een oplossing voor gevonden. Oké, okay. maar daar ik hebben ik we helaas. U gaat het filmen. Ja, u gaat het filmen. Nou, dan zien we, we. Heel, heel veel sterken jullie daar in de kou. Ja. Er is te doen, mensen. Er is te doen. Oké. Okay. Een extra wolletrui. <laughs> een extra, bolle, een extra bolle trui. Ik wil niet weten waar u die gaat uh, ophangen. Maar uh, hartelijk dank. <laughs> Dit was het oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en dat ziet hier Wilfried de Jong.